Volgens Rutte is nu afgesproken om te stoppen met dit soort uitspraken... tot bekend is hoeveel er bezuinigd moet worden. In februari of maart moet het duidelijk zijn. Het gaat waarschijnlijk om 5 tot 10 miljard euro... bovenop de 18 miljard die nu al in het regeerakkoord staan. De NS heeft de afgelopen avond met minder treinen gereden... omdat er sneeuw werd verwacht in het oosten van het land. Op twee trajecten werden intercities geschrapt. Het ging om treinen tussen Ede-Wageningen en Nijmegen... en tussen Eindhoven en Venlo...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 Ja, hartelijk welkom bij het tweede uur van Casaluna. We gaan dit uur lekker plaatjes draaien. Theo van der Boogaert zit hier nog. Hij was uh, ook uh, hiervoor uh, mijn gast. Misschien hebt u het gehoord, misschien ook niet. Dat weet je maar nooit. Hij is uh, impresario. Hij We hebben de belangen van uh, een heleboel uh, geweldige zangers... maar ook van dirigenten, uh, pianisten en een enkel ensemble. Niet zoveel, hè? Nee, nee, nee, nee. Maar goed, nee. we dachten we gaan gewoon lekker uh, muziek draaien die hij heeft uitgezocht. En waar hij dan ook het een en ander over gaat vertellen. Want hij is niet voor niks ook nog eens gastdocent muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Maar u kunt ook uh, bellen. Misschien hebt u wel vragen aan hem. We hebben al een beller zometeen. Maar we gaan eerst even naar de muziek luisteren. Hè? Het is beslotverrekening de muziek die centraal staat vannacht. Uh, Theo, vertel maar even wat je als eerst dit u wil laten horen en, en waarom het zo mooi is. Nou, ik ben een concertserie begonnen dat heet Grote Zangers in Muziek van het Ei. En dat is een serie waarin zang en liedkunst helemaal centraal staat. Dus dat gaat in de meeste gevallen om een zanger en een pianist. En die voeren samen liederen uit. En dat zijn heel vaak liederen van Schubert of Schumann of Brahms of Du Park. En Um, en die, die, die, die, die liedkunst die is eigenlijk echt uh, uh, heel erg tot bloei gekomen in de eerste helft van de 19e eeuw. En Schubert, um, daar zijn een aantal redenen voor. Heel belangrijk was de was de opkomst van de, van de Romantiek. Uh, he, waarin helemaal je gevoelens en ikheid en uh, je emoties helemaal centraal staan. Dus een, een, een zeer anti-wetenschappelijke stroming. Um, uh, je had, in Duits kwamen natuurlijk de, de, de dichters op. He, van Goethe en uh, Schiller en van Eigendorf en Heinrich Heine. En, een enorme productie aan uh, hele goede uh, poëzie. Mm. En het allerbelangrijkste was dat. Um, de, de Duitse middenklasse. die uh, uh, gingen uh, uh, massaal uh, pianos kopen. Dus uh, je had natuurlijk nog geen uh, muziekinstallatie zoals nu. Dus mensen hadden een piano in hun huis. En uh, vrouwen speelden heel vaak. Piano. En je kon ook, zeker als je je dochters piano spelen... dan verhoogde dat weer een kans om een goede man te krijgen. Dus vrouwen gingen massaal uh, piano spelen en uh, zingen. Ze moesten geen blaasinstrumenten uh, spelen... want dat werd niet netjes gevonden. Nou, dus daardoor ontstond er een enorme markt... waarin mensen liederen moesten gaan zingen. En, en je had die romantiek, je had al die, die, die enorme uh, dichters... en al componisten zoals Schubert... die Ging gewoon naar het café en het koffiehuis en daar kwam hij uh, de Goethe tegen. En nou, met Goethe heeft trouwens ook heel veel uh, mm. gecorrespondeerd. Maar um, nou ja, en dan, dan wisselden ze die gegevens uit. En dan gingen die componisten die, die, die, die die gingen dat op uh, muziek zetten. Ja, ja. Nou, en daardoor is in één keer in, in, in een Apart jaren... zo'n hele totaal nieuwe kunstvorm ontstaan. Uh, ontstaan, geëxplodeerd. En ook eigenlijk is dat dan direct een soort. Uh, dat ontstond gewoon. He. Dat was niet een plan, maar dat was een, he, door, door, door al die. Uh, dat was een samenloop van omstandigheden. Heel gelukkig samenloop van omstandigheden. Nou, en dan zie je dat lied waar we nu naar gaan luisteren. Dat is Erlkeunig. Dat heeft Schubert op zijn zeventiende gecomponeerd. En dan zie je dat, dat er een nieuwe kunstvorm ontstaat. En dat dan iemand op zijn zeventiende een lied schrijft. Wat dus eigenlijk een soort begin is van liedkunst. Maar ook tegelijkertijd een soort hoogtepunt en nooit meer uh, uh, verbeterd. Want dit, dit is een lied waar alles in zit. Een prachtig gedicht, hele van mooie Beute. muziek waar we nu naar gaan luisteren. En ik zou heel graag willen dat de luisteraars uh, uh, opletten. Want het is heel goed te volgen. Er zijn drie uh, personages en een verteller. Je hebt een um, vader, die zit op zijn paard. En die heeft een heel klein zoontje. Uh, heeft die, uh, die draagt hij met zich mee op het paard. En dan komt er een elfenkoning aan. Dat is uh, echt iemand uit uh, de romantiek. En dat is iemand die kinderen wegvoert en meeneemt naar zijn eigen rijk. Dus eigenlijk gewoon kinderen doodmaakt. En, um, en terwijl ze op dat paard zitten... probeert die elfenkoning het kleine kind te verleiden. En die vader die heeft het dus in de gaten, maar weet niet wat. Dus drie personages. En dat gaan we nu in dit lied horen. Den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Königstöchter am düsterem Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau. is dit zo'n mooie uitvoering voor jou? Ja, Thomas Kostov zingt dit. En het is uh, ja, het is ontzettend puur en, en oprecht. Er zit niks uh, uh, kunstmatigs aan. En wat ik er natuurlijk heel erg mooi aan vind... je hebt die drie personages. De die probeert dus dat kind te verleiden ja. en, en, en eigenlijk te vermoorden. Uh, je hebt dus dat kind wat steeds meer paniek raakt... Ja. En die vader, die kan dat, die ouw koning niet zien. En dat is de stem van de, van de reden. Dat is eigenlijk de verlichting. Ja. En, en hij weet dus bij alle drie verschillende personages... zijn stem volledig ja. anders te kleuren. En dat is zo ongelooflijk knap. Ja, ja, dat hij ja. dat hele verhaal vertelt. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Geweldig. Ik heb beloofd aan de, aan de luisteraars dat ze mogen bellen met vragen. Nou, dat uh, hebben ze gedaan. Ik heb bijvoorbeeld uh, aan de lijn Marcello van der Wal. Dag. Ja, dat klopt. Nou, ik, um, nou mee zagen u het de volgende. Ja. Ik ben um, helemaal verrast dat u uh, gast uh, de directeur is van Pieter Alfrink in het ja. Ik ben um, iemand die... Um, nou, hoe moet ik het uitleggen? Ik moet het dan kort vertellen, want we willen natuurlijk meer mensen bellen. Ja. Ik ben een, een, een amateurzanger. Ik heb... In heel veel koren gezongen. Ik ben um, zelf eigenlijk al jaren op privéles nu. bij, Ik mag de naam eigenlijk niet noemen. Maar wel bij een hele. Fame zongeressen van vroeger. En waarom mag u en, die naam nou nou niet noemen? Van wie mag u die niet noemen? Nou, misschien. Uh, nou goed, ik kan het wel zeggen van Marianne Blok. Ja. En uh, nu is het zo dus, dat ik. Uh, uh, nou, iets gigantisch ontdekt heb. Ja. Dat zal ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Ja, graag. Ik, uh, is mijn stem is op zijn plaats gekomen. Mijn stem is een halve meter gezakt. En ik kan nu met zijn hele omvang zingen. En ik kan misschien een paar zinnen laten horen, maar het is dus echt een wonderlijk. Ik zal u iets laten horen, ja. Graag. Sanvalute lang weer schuilkoer. Oké. Okay. Karomio ja. ben Sanvalute lang weer schuilkoer. Nee, zo is het goed. Zo is het goed. Nee, we hebben ja. de, we hebben het gewoond. Ja, nee, pas is het presentatie. Ja, ja, Theo. Uh, want uh, hoe oud bent u, als ik vragen mag? Nou, ik ben dus nu al twintig jaar aan het oefenen en aan het zingen. En ik kan dus ongeveer zo'n dertig aria's zingen. Ik heb nu wel muziektheorie les. Ik heb ook wel eens een uh, uh, voorgezongen ergens, en dan uh -huh. ben ik afgewezen. Maar nu is mijn bedoeling toch eigenlijk om het te perfectioneren. En maar wat en is uw dan... vraag aan Theo van de Booghaard? Nou, mijn vraag is eigenlijk, uh, nou, ik zou... Um, toch nog eens, als ik nog beter word, maar in contact willen komen met het industriaat. Maar ze zeggen altijd dat ze geen plaats hebben. En dat vind ik heel triest. Want ik kan, nu is het wel wat later, en mijn stem is wat koud, want ik kom net van buiten. Ja. Maar ik kan normaal wel de sterren van de hemel zingen. Oh, oh ja. Nou, uh, ja, Theo. Dat komt dat Of waars, ik dan een keer, een, een keer zou mogen schrijven, dat is mijn vraag. Ja. Of ik dan een keer in contact kan komen, want daar is meestal nooit tijd voor. En dat ik dan contacten kan krijgen. Want u zou eigenlijk ik toch... Ja, stuurt u een, een, een, een cd naar ons kantoor, dan beloof ik ja, dat, dat u Ja, nee. ik heb geen apparatuur, dat is het punt. Ik heb geen apparatuur daarvoor. En ik heb geen pianist onder mijn arm. Nee. Maar ze zeggen wel dat ik erg goed ben geworden. Dus ik kan nu wel een brief schrijven met wat ik allemaal wel kan. Ja. En dat ik dat uh, een keer door iemand kan... Maar heeft u dan het idee... Op... Sorry, ik onderbreek u even. Heeft u dan het idee dat u eigenlijk... Want u bent nu 57? Ja, maar ik moet het gewoon zo zien. Ik moet niet denken u wilt dat ik alsnog een, een, een, een, een, een professionele carrière beginnen. Is dat uw plan? Nou, ik ben al met een carrière begonnen. Want ik zing al... Uh, hier en daar. Maar het gaat erom dat ik nu ook wel eens een keer uh, op wil steden. En ja. als er dan iemand verkouden wordt. En ik uh, kan dan iets uit de Tosca zingen. Ik ben pas nog één, ik zeg drie tenoren uit Italië tegengekomen. die met het um, Festival Al meededen. En die zei: u heeft een prachtige stem. Ik ja. moet echt in het, echt zien de opera. En uh, ik zie er ook nog twintig jaar jonger naar uit. Als me ziet, stuurt u een cd en ja, ik zal er naar luisteren, dat ja. beloof ik u. Oké, goed. U moet er ook zelf iets voor doen. U moet zorgen dat u dat opneemt op een cd. En dan stuurt u dat naar Theo van der Boogart en dan gaat hij er naar luisteren. Dat heeft u nu beloofd. Hartelijk vond dank, Marcelo van der Waal. Hart hartelijk dank. Ja. Hij vond het, ja, dit is altijd heel moeilijk om te zeggen, hoor. Want het, dat klinkt natuurlijk altijd een beetje vreemd zo. Maar het was niet slecht in ieder geval. Hartelijk nee, dank. Mo We mo gezongen. Mo mooi gezongen. Mooi gezongen. Wij, uh, wij gaan door. Um, uh, dat uh, komt hopelijk goed. Ik hoop dat u nog uh, iets bereikt. Want het is uh, nooit te laat om uh, ambitie tentoon te spreiden, toch? Nee. Of wel? Nee. Nou, nu. misschien wel soms. De competitie voor, voor zangers om carrière te maken is net zo groot als, ja, zo? als bij profvoetballers. Is het ja, zo erg? Ja, Zijn ja. er zoveel goede zangers? Zangeressen? Het aanbod aan goede zangers is heel hoog. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja het is echt een hele, hele echt pikkorde competitie. Ja. Goed, ik zeg Charlotte Margionau. Ja. Een lieveling van het Nederlandse publiek. Zong altijd bij de opera. Zij op een gegeven moment. Ik kap ermee. Ja, ja. Ze heeft. Charlotte heeft. Uh, uh, of zit al de hele leven bij het kantoor. Dus bij dus mijn imprecaat Alfrink. Ja. En zij. Uh, is natuurlijk een, een, een geweldige zangeres... en heeft in de negentig jaren alle Mozartrollen bij de Nederlandse opera gezongen... en alle Mozartrollen opgenomen met Harnon Koer en Gardner... wat hele belangrijke dirigenten zijn voor het Mozartrepertoire. En toen, eh, eh, eigenlijk in het vorige decennium... zouden ze een hele serie van Mozartrollen gaan zingen bij de Nederlandse opera. Nou, dat heeft ze ook echt heel erg goed gedaan. Ze heeft onder andere eh, die Walkuren gezongen, Zieklinde. En, Waakken, en, maar, ja. Ja, en, en, en toen op een gegeven moment heeft er een, um, een incident plaatsgevonden dat ze zou, um, ze een aantal wakende rollen, gezongen. Misschien ja, nog een. Uh, Eva, uitzien, ja. een Meijzenzinger, ja? en de Zwalkuren en Elsa Loengrien. En toen zou ze Elisabeth Tannhuizen zingen. Alles was afgesproken, wat ook al een contract. En toen vond de regisseur haar te dik. Nou, en dan heeft de, de, de directie van de Nederlandse Opera een, uh, een dilemma. Want ze hebben een regisseur die niet de sopraan wil die geëngageerd is en die een lieveling is van het Nederlandse publiek. Toen moest ze de directie een keuze maken. Toen hebben ze, uh, wat op zich een begrijpelijke keuze is hoor, hebben ze voor de regisseur gekozen en tegen Charlotte Mariano. En toen heeft uh, Charlotte, um, ja, hoe noem je dat? De tegen de tegen de krip gegooid. Ja, precies. En heb gezegd... Nou, dan en het, dus, het, en het lazen om me de... op. En, uh, maar dit ga... is wel een punt, hè? Of die zangeressen die dan te dik gevonden worden door regisseurs... en die ja. zeggen, ja, hallo, uh, dan mogen we dat nog zelf bepalen. Wat een onzin. Wat maakt het uit? Ja, ja. Het is een kwestie. Ja. Ik vond ook echt in het geval van Charlotte... dat ze echt niet voor die rol niet, niet te dik was. Helemaal niet. Dus het, het had er meer mee te maken dat de regisseur... die wilde gewoon iemand anders uh, erin hebben en dan verzint hij een reden om hmm. de geëngageerde zangeres eruit te gooien. En, uh... Maar worden zangeressen op die manier vaker geweerd? Omdat de regisseur denkt, nou, ik heb liever een dunnere zanger, zangeres? Dat gebeurt uh, heel veel, ja, ja, ja zeer zeker. Ja. Zijn, en en um... denken die zangeressen dan niet, nou, dan gaan we maar afvallen... als het ons werk gaat kosten? Ja, dat, uh, dat komt natuurlijk veel voor. Het uh, beroemde geval is... Um, Amerikaanse sopraan... Uh, Pierre Chonkhaan, die was bij de Royal Opera... en die is ontslagen omdat ze te dik was. Toen uh, is ze... 80 kilo afgevallen... Uh, heeft ze comeback gemaakt, maar toen was die stem... toch wel minder mooi dan het daarvoor was. Nou ja, er wordt natuurlijk wel eens gezegd... Hè, een goede stem moet in het vet liggen en zo. Ja, ja. Later werd er gezegd, allemaal flauwekul. Ja, ja. Onzin. Je hebt ook geweldige zangeressen... die slank zijn... Het is gewoon net zoals bij gewone mensen. De een is dik en de ander is dun. Ja, ja, en je kan er dus ja. niet altijd zo heel veel aan doen. Ja. Tenminste, dat worden we soms wel iets makkelijker over gedacht. Ja. De zangers hebben vaak wel gewichtproblemen, inderdaad. Waarom dat is, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat is een interessante vraag. Maar, maar meer dan onder gewone mensen. Nou ja, tenoren ja, zijn ja. ook vaak behoorlijk stevig. Ja, zeker. Ja, ja, oh. ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, als tilt kilo. Ja. Nee, maar goed, en dan, maar ik, ik snap het ook wel. Want soms zie je een opera en dan moet dan zo'n zangeres... een, een, een, een, een, een, uh, ja, een adolescent met meisjesrol zingen. Ja, of, of, of, ja, dan. ja. ja en dan, dan heb je zo'n. Zo'n ton die omrolt. Dan ja. Denk, ja, dat... ja. ja. Maar ik begrijp ook wel de... weer de woede van die zangeressen. Die zeggen: Ja, luister, dus het gaat toch om hoe ik zing. Ja. Er is dus een heel groot verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. Dus in Noord-Europa willen wij theater zien. Dus dan moet uh, een meisje van 17 eruit zien als een meisje van 17. En moeten mensen goed acteren. En in Zuid-Europa, in Latijnse landen. daar willen mensen alleen maar goede stemmen horen. Het maakt zich geen bal uit hoe de zanger eruit ziet. Het mogen allemaal tonnetje rond zijn. Ja. Dan gaat het gaat echt alleen maar om mooi zingen. Ja. Daarom zie je ook dat dat mensen die in Zuid-Europa Europa hele goede carrières maken... vaak niet in Noord-Europa zijn. En mensen die in Noord-Europa hele goede carrières maken... niet in Zuid-Europa. Dus dat zijn heel erg verschillende voorkeuren en smaken. Ja. Maar goed, wel het over Maggione. Want daar ga je wat van laten horen. En wat, wat en waarom? Ja, um, Charlotte is... is uh, dat zeg ik nu niet om, omdat ze Nederlandse is... of, of, of uh, bij ons in aangesloten. Maar dat is echt een van de alle allermooiste alle stemmen denk ik, die, die, die er ooit hebben bestaan. De, de, de NTR heeft een hele mooie cd uitgegeven... het Pijk van de Zoete Kelen. De, van de hele 20e eeuw hebben ze daar uh, nou 300 stemmen opgezet. Dus iedereen die ooit gezongen heeft, kan je gewoon luisteren. Dan nou, kom je niet aan een vergelijkend onderzoek. En uh, Schultz is dan toch wel echt heel goed als je, als je daarnaar luistert. zong ze hier? bist der Lenz, dus nee. jij bent de lente en de dus liefdesaria mm. in de eerste acte. En, uh, en ik wilde dit speciaal eigenlijk laten horen, omdat ik sowieso denk dat Valkur de het zij bij de Nederlandse opera heeft gezongen. Dat dat, dat echt dat, is, dat was echt fantastisch. Er is ook een, een, een radioopname van. En ze doet nu dus minder opera en uh, Leren meer hè? Nu. Ja en uh, in de serie grote zangers ja. heb ik haar vorige week een plek gegeven. Nou, dat was een eclatant succes. En, ja, en dus dat was echt fantastisch. En dan zeg je grote de kop, Charlotte Marjano is je terug. Ja. En het, maar het was ook echt een heel, heel fijn concert. Want als je in zo'n zaal zit en iemand heeft gewoon een hele... Warme stem, ja, dan, dan, dan. iedereen dreef allemaal gelukzalig die zaal uit en het was, het was, het was gewoon heerlijk. Ja, ja. en de, en de, en zelf was het voor haarzelf was dat natuurlijk ook fantastisch om op deze manier terug te komen, of niet? Ja, ja, het was, was gesproken aflopen. afloop, ja, maar vooral van tevoren. Ja. Want ze begon met vier liederen van Braams en zij zo tegen mij die vieren van Braams die ik ontzettend tegen op en daarna, als die voorbij zijn, dan gaat het concert pas beginnen. Nou, en ze kwam inderdaad op en en ik weet niet of de zalen zat, maar ik zag dat toen toch haar zenuwen. En, en die liederen waren goed, keurig, maar ook niet meer dan dat. En daarna begon het. Nou, en toen daarna ging het los. En werd het één groot. Feest. Vuurwerk en feest. Ja. ja, ja, ja. Maar nu is ze ook voorgoed terug. Ik hoop heel erg dat ze nu. De Nederlandse opera heeft haar een, een, een rol aangeboden. Dan wel een rol die meer bij haar leeftijd past. Dus dan is ze de moeder van, van, van, van, van Arabella. Um, maar uh, ik wil haar heel graag in grote zangers seizoen weer presenteren. En ja, er zijn zo weinig zangers van, van deze kwaliteit. Dat, dat, dat, dat, dat moet nu wel weer meer concert op gaan leveren. Nou, ik hoop het. Uh, de volgende op je lijst is uh, Nathalie Stoetsman. Ja, gewoon lekker stukje zwingende. Gewoon uh, lekker stukjes. Gewoon, uh, popmuziek uit de 17e eeuwen. Oké. Okay. ja precies ja. zeker bij wie wel die ja. nou lekkere muziek gewoon dit. ja ja, ja de ik vind het heerlijk. van de ja dit dit zwingt toch de pan ja, uit. ja ik, vind het, ik vind het fantastisch en die zangeres en, die uh, Nathalie Stutzman uh, uh, ja, is dat voor ja dat, een... wat ik er dus heel mooi aan vind is uh, het is een echte alt dus een diepe vrouwenstem hmm. Nou, dat, dat wordt daarna niet meer gemaakt dat hoor je helemaal nooit en dit is er echt eentje, en dan ook, ook hoezo wordt die bijna goeie... niet meer gemaakt. Alle vrouwen zijn uh, met zo'n sopraan of zo. Oh, waarom? Hoe komt dat dan vroeger dan niet? Ja, dat, dat wil ik diepe vrouwenstemmen: dat, dat, dat komt als je, als je naar zo'n gaat. Er is gewoon nooit een alt, gewoon helemaal nooit. En als dan een keer een alt dan springt iedereen er bovenop. Oh. En maar <grijg> er is eigenlijk nooit Is meer. er gebrek aan Alten? Totaal gebrek aan Alten. Echt waar? Ja. ja. ja. God, nou ja dat zou ik dat me nou nooit kunnen voorstellen. Een diepe en... vrouwzaam. Ik vind het dus heel mooi. Want het is... Ja, het, het, het, het er is, het is dus, er zijn te veel sopranen en te weinig Alten? Zou ja, je absoluut. Ja, ja, ja, en ja. kan je ook zeggen, er zijn te weinig bassen? Of er zijn te veel uh, bassen? Bassen zijn veel. Dus als ik het even zou doen. Je hebt zeg maar... Vier stemtypes. Ja, op één tenor heb je... 10 alten en heb je honderd sopranen. Dat is een beetje de verhouding. Tenoren, dat is, dat is het alle, alle, alle Dat is het allermoeilijkste. Ja. ja, die zijn er heel weinig. Ja. Ja. En daarom, want we hadden, je noemde net even die uh, Rino Villazon. Villa ja, Rino Villa Zon, ja. Ja, precies. Ja. Dat, ja. Hè, die, die zo snel is afgebrand. Dus als er dan een goede is, dan springt iedereen er bovenop... en dan moet hij ook meteen heel veel zingen. En dan, ja, dan, dan, dan, dan is ja. die systeem ja. dus. Ja. Dus een, een, een, een, een uiterst middelmatige tenor... kan zo wel 8000 euro op een avond verdienen. Ja. Terwijl een hele goede sopraan Verdient 1500 of 2000 euro op een avond. Echt waar? Ja. ja. En, en, een, en een bas? Echt, goede bassen zijn er gek genoeg ook niet zoveel. Maar okay. bassen zijn altijd uh, voorhanden. Uh, Die zijn altijd voorhanden. Dus makkelijker dan tenoren. Ja, ja, ja, ja. ja onvergelijkbaar. Ja. ja, hoe zou dat nou komen? Ja. Er zijn wel wat theorieën over dat, dat toen die muziek geschreven werd in 19e... dat mannen allemaal nog wat kleiner waren. Want er schijnt wel een verband zijn tussen je lengte en de Aha. lengte van je stembanden. Oh ja, en, interessant. Dus wat dat betreft zijn we als Nederlanders natuurlijk zwaar in het nadeel. Eh... Um, uh, maar ik wil het eigenlijk niet. Nee, nee, nee ja. maar goed, dat zou inderdaad ja. een verklaring kunnen zijn. Ja, we, ik, ik zei net dat u kon bellen. Dat kan ook. 0800-1121. Uh, we zijn zo aan het praten. Maar Olek Wouters heeft wel gebeld. Dag meneer Wouters. Ja, hè? hè. Oh, moest u <laughs> lang wachten. Ja, oh, het is verschrikkelijk. Het een, ik heb een Ja, we willen te veel. We willen ook muziek laten horen. We willen dingen ja, erover vertellen. Muziek, nou, ja. is mijn, Vertel. muziek is mijn grootste passie, Miek. Ja. En um, um, ik heb een tipje voor Theo. Een tip voor Theo. Nou... Laat horen. Um, um, luister eens naar Mahler, dat lied van de Erde. Dat heeft u vast wel eens gedaan. <lacht> eh? Daar staan, en weet je, tekst en muziek gaan altijd samen voor mij. Hè? Ik, ben dan wel, ik heb ook heel veel klassiek gespeeld, maar uh, ik ben toch wel popmuzikant. Ik ben fluitist en ja. ook zanger geworden, eindelijk na. ...hele hoop tijd niet gedurfd te hebben. En wat is uw vraag? Nou, wat is er nou zo bijzonder aan dat muziek maken? Wat vindt Theo daarvan? Ja, dat is wel een beetje een algemene vraag misschien. Ja, maar dat is mooi. Dan kan hij het zelf invullen. Oh, oké. Okay. Ik denk wat, wat heel belangrijk is aan, aan muziek maken is dat... Um, er maken mensen muziek en er zijn mensen die, uh, die, uh, die fabriceren gordijnrails. En op het moment dat je geen geld meer kan verdienen aan het fabriceren van gordijnrails, gaan mensen ook geen gordijnrails meer fabriceren. Terwijl mensen zullen altijd muziek maken. Dat is helemaal. Uh, voor... Er zijn heel veel mensen die zich alleen maar kunnen uiten. Niet door te praten, maar door muziek te maken. En daarom zullen er, zolang de mensheid bestaat, zullen er muzici zijn. Goed, nou, ik hoop dat dat een voldoende antwoord is uh, op je vragen. Olek, uh, ja, Wouters, ja, ja. Ja, nou, wat ik nog even wil weten is... Want hij is natuurlijk impresario. En hij is dus een verkoper. Ja. ja. Theo, Absoluut. jij bent ja. een verkoper. Ja. ja. En, en ik, ik vind het... Ik ben naast de uh, muzikant ook uh, edelsmid en, uh, en ik doe schrijf gedichten en zo. Maar ik, ik, kan, ik kan dat geld... En die kunst kan ik altijd zo moeilijk met elkaar verbinden. Ja, maar goed, dus het is toch ook een... Uh... Dat heeft toch met faciliteiten te maken en zo? Ja, in, in, in een droomwereld zouden uh, geld en kunst niks met elkaar te maken moeten hebben. Maar helaas is de werkelijkheid wilbarstig. Ja. Goed, o, Olek, ik laat het hierbij, want we hebben nog een beller. Dankjewel. We gaan verder Dankjewel. met meneer Van der Veen. Dag meneer Van der Veen. Dag. Dag, wat is uw vraag aan, uh, aan Theo van de Booger? Mag ik eerst een omweging maken? Nou, al die omwegen, maar goed, vooruit. Uh, nou, als kort. het snel kan, ja. Muziek brengt je dicht bij je ziel, vind ik. Ja? Dat uh, in, in aansluiting op de vorige bel. Mm -hmm. Bij mij werkt dat wel zo. Maar ik heb een vraag. Um, dat vind ik vreemd bij mezelf. Uh, soms, vooral in de klassieke muziek, en bij zangeressen hoor ik dat wel eens, is het zo ongelooflijk perfectionistisch dat ik het bijna lelijk ga vinden. Is dat een defect aan mij <laughs> of is dat iets herkend? Dat het te mooi is. Ja, eigenlijk. ik heb misschien er iets gehoord. Dus, uh, dat was uh, midden jaren tachtig. Dat was via een geluidsinstallatie, maar een hele mooie. En dat was Maria Callas. En dat vond ik op een gegeven moment zo kil en koud en gevoelloos worden. En, maar het was wel perfect. Nou, nou, uh, Mag ik u uh, een, ja. een, een, een antwoord geven? Ik, ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt als het misschien een beetje onvriendelijk overkomt. Maar Maria Callas, als er nou één zangeres is die je recht in de ziel kon kijken... Ja. voor mij is het Maria Callas. En ik sta daar niet alleen in. Ik denk dat dat echt voor, voor, voor miljoenen mensen over de hele aarde geldt. Dus, en zij zong allerminst perfect. Sterker nog, ik zou willen beweren dat Maria Calles de helft van de tijd vals zong. Dus, uh, het kan ook zijn dat u misschien een andere... Want wat, wat ik wel heel herken in wat u zegt, is dat... Um, je hebt zangers die perfect kunnen zingen. Ja. Maar als er... Je moet uiteindelijk toch een beetje het gevoel hebben dat je een zanger op in zijn ziel kan kijken. En als dat er helemaal niet is, als een, een zanger perfect zingt, maar ook een façade heeft, en je komt niet bij zo'n stem, je komt niet bij zo'n zangeres, je komt niet bij zo'n artiest, dan wordt het al heel snel saai. D dat ben ik roerend met u eens. Ik denk echt even dat u, dat u een, een andere artiest op het oog had. Uh... Dat kan dat is al lang geleden. Ja. Ik zei midden jaren tachtig. Wie zou het geweest zijn, en kunnen en zijn? Maar het, het, het, het is dus niet raar dat als ik het heel perfect vind, dat, ik het, dat het mij toch niet zo aanspreekt. Dat, dat herken ik zeer, dat herken ik zeer. Ja, ja. Bij mij op, uh, uh, ik had één keer per maand auditie bij, bij mijn kantoor. Er komen de van, zangeres van het concertatorium, die zingen allemaal keurig bach is helemaal afgewerkt, ja. techniek, perfect, muzikaal. En het is altijd... Uh, Doet je dat niet? Nee, nee, het is niet te verkopen. Nee. Het publiek wil uiteindelijk door... toch ook gevoel zien... Op, op, op een concertzaal of op een bühne. En, en, en niet iemand die keurig zijn, zijn bach zingt. Ja, ja, dus ik hoef me niet zo ongerust te maken. Nee, nee. u hoeft toch zeker niet ongerust te maken. Hartelijk dank, uh, hartelijk dank meneer Dankjewel. Van der Veen. Bedankt. Ja, ja dag. En uh, ja, wij gaan verder met uh, de, de lijst van uh, Theo van der Boogaard. Wie, uh, wie staat er als volgende op? zeg, uh, geloof ik, ja, ja, Veseline Kassarova. En vertel ik, me alles. Uh, nou, ik wou graag een, een, een lied laten horen. Dat heet Von Ewiger Liebe. Uh, dat is een gedicht van Jozef Wenzig. Echt een uh, slecht gedicht. Slechte poëzie. Zou zeker niet meer gedrukt worden als Braams het niet op uh, muziek had gezet. En uh, ik, ik, ik, ik hoop dat u echt even goed kunt luisteren. Want dit is ook weer een gedicht met een verteller en twee personages. In het begin wordt er wat couleur lokaal geschetst. En uh, gaat het over een jongen en een meisje. En uh, die hebben een afspraakje gehad. En die lopen door het bos. En de jongen brengt het meisje naar huis. Daarna komt de jongen en die zegt tegen het meisje... Ik begrijp best dat je je voor mij schaamt. En als je het uit wil maken, moet je het maar uitmaken. En dan antwoordt het meisje... Nee, ik hou juist heel erg van jou. En onze liefde is sterker dan ijzer en staal. Nou, als je zegt van... Mijn liefde voor jou is sterker dan ijzer en staal... zeggen we allemaal slechte poëzie. Maar in handen van Brahms wordt het dus echt een briljant lied. Donker, wie donker... Um den Feld, aber schon ist es, nun schmeigt die Welt nirgend noch Licht und nirgend noch raus. afgelopen wat de sfeer tekening treft nu gaat de jongen praten Antwoorden en let nu op hoe Kazaka volledig de stem anders kleurt. Mooi hè? Ja, ik vind het zeer ontroerend. Ja. ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ik zei net dat er een. Uh, ik ken ook een Duitse klassieke popsong. Marmorstein und Eisenbricht, aber onze liebenicht" nicht van Dravi Deutsche. Dat is hetzelfde thema. Ja, dus ja. dat hebben ze vast. Ja. Een heel, heel ander nummer. En, uh, maar dit thema hebben ze, de, hebben ze erin gehouden. Ja, dus dat ja. is dan nog wel weer mooi. Dat je ziet dat, dat dat dan gewoon doorgaat. Maar wat is dit voor zangeres? Vaselina Casarova. Ja, is een, uh, een van de beroemdste metso eigenlijk uh, van dit moment. Uh, ik vind het een, uh, een, echt een fantastische stem. Het is niet een hele intelligente zangeres. En ik heb ook het gevoel dat ze eigenlijk geen flauw idee heeft wat ze doet. Maar ze heeft een soort totaal rake intuïtie. En daar werd ze toch dat lied heel mooi uh, te zingen. Maar dat is mijn gevoel. Dat soort dingen zijn. Je dat kent haar moeilijk niet uit te persoonlijk. Ik, ik, ik ken haar ja. wel. Ik heb haar twee keer naar Nederland gehaald. Um, Succelene, uh, het is bijna niet haalbaar. Want ze vraagt 18.000 euro netto voor, voor, voor een recital. En dat kan ik met grote zakkers niet betalen. Dat kan eigenlijk niemand betalen. Hm. Nou ja, is het kennelijk waard? Of ze krijgt het elders wel? Dat, dat, dat is met name... Uh, ja, ze is ook niet zo geïnteresseerd in lied. Het is echt, het is echt een operazangeres. Ja. Dus, is dat een heel groot verschil? Ben je of een liedzangeres of een opera zangeres? Je hebt natuurlijk heel veel zangeressen die het combineren. Ja, maar het zijn toch eigenlijk wel gescheiden werelden. Ja, want want uh, uh, opera zangers zijn echt theatermensen. En liedzangers zijn mensen die echt iets hebben met tekst en poëzie en literatuur en, en dat zijn toch vaak meer intellectueel mensen met een intellectuele inslag. Ja. ja. Heb je een voorkeur? Ja, je hebt een boek geschreven over de lied, uh, ja, liedkunst. Ja, liedkunst, dat is mijn, echt mijn aller, ja. aller, aller, allergrootste ja. uh, liefde. En, en het heeft er iets mee te maken dat als je naar een, een uh, operavoorstelling gaat... of naar een concert uh, met een zanger erbij... Uh, een operavoorstelling is altijd een compromis tussen 500 mensen. En als je in de zaal zit, realiseer je dat niet. Maar er hebben technische te maken. Ja. Na altijd een dirigent, een orkest, een koor... Um, en, en een, zanger, een zanger moet dus ook in een operavoorstelling... uiteindelijk altijd een compromis aangaan. Maar als je een zanger hebt met een pianist... dan heb je een van de, volgens mij een van de meest pure kunstvormen die er zijn. En dat vind ik het heel mooi maken. Ja, en zijn bijvoorbeeld zangeressen die opera zingen... ook hele andere types dan die liederen zingen? Ja, dat vind ik wel, ja. ja, ja, ja. Liedzangers zijn er natuurlijk maar heel weinig... Uh, maar dat zijn. Het zijn op de opera die willen altijd. aandacht, media-aandacht. Nou, en dat ja. is bij die liedzangers uh, helemaal niet het geval. Nee. En um, we hebben nog. Uh, oh, we hebben nog een minuut of. een kwartier hebben we ongeveer nog. Dan kunnen we nog uh, laten horen. Simone Kermes. Ja, Simone Kermes. Kermes. Ja. Uh, wat is, waar komt hij vandaan? Die komt uit Duitsland. Oh. En. Um, ze, uh, mijn kantoor werkt voor haar. En zij is een enorme uh, uh, uh, slag aan het maken. Zij heeft een Simone Kermes is, heeft een, moet je het zeggen, een frustratie over Cecilia Bartoli. Want Cecilia Bartoli is nummer één en zij is nummer twee. En zij is al jaren bezig om Bartoli van haar kroon te stoten. Dat lukt nog steeds niet. Uh, maar um, nou, ze heeft een exclusief contact bij Sony. Ze gaat heel veel soloconcerten. Ja. Um, uh, dus ze doet enorm haar best... Om, om de bekendste solozanger te worden. eigenlijk. En, en in Duitsland lukt dat al heel goed. Maar is zij dan van het opera-type of van het liedtype? Zij is van het chile type En dat is een heel weinig oh, voorkomen type. Die doet alles? Nee, dus die kunnen uh, uh, leven op soloconcerten. Dus die kunnen ja, ja. op grond van puur een eigen naam kunnen ze zalen uitverkopen. En, en dan uh, zingen ze zowel liederen als stukken uit opera's vaak, ja, toch? Ja, en, en, en vaak um, uh, muziek uit de 17e en 18e eeuw. Want in die tijd stond muziek ten dienste... om de zangeres uh, te laten showen. En, ja. en geweldig en pauvreus te laten zijn. En dan zijn. moet je natuurlijk een type zijn die dat pakt. Dat doet, die, ja. uh, dat doet Cecilia Bartoli. Ja. Vind jij het ja. een goede zangeres? Ik heb er, uh, vorige week in Parijs gehoord, ja. in uh, Semele. En elke keer ben ik weer totaal verbaasd over hoe klein die stem is. Het is een hele kleine stem. Het is eigenlijk een, een klein, godswonder. Klein bedoel je met weinig bereik? Uh, ja, Wat en dat bedoel vooral je met heel stem? Is. Het is gewoon niet te horen. Als je in het concertgebouw op het balkon zit, dan kan je die stem al, al, al nauwelijks horen. Het is een hele kleine stem. En, uh, maar ze heeft... Zo'n grote musicaliteit En het is zo iemand. Ja, ze mm. komt buur op en ik wil er ook al omhelzen. Dat wil iedereen. En uh, dat is natuurlijk haar grote kracht. Haar enorme warmte. Maar, maar, maar die stem is echt heel klein. En, en Simone Kermes heeft veel grotere stem. En de coloratuur van Simone zijn misschien nog wel uh, beter. Een kermis. Ja. Het is een kermis. Ja, precies, ja. <laughs> Ze Je doet de naam neemens. wel eer aan. Ja, maar ja. is het net zo'n grote theaterpersoonlijkheid als uh, Cecilia Bartoli? Gaat, ja, zeker. Ja. Het gaat er wel lukken wat om of. Bartoli van de troon te stoten. Ik Heeft ze net zo'n mooi decolleté? Niet. Want dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Nee, precies. Nee, nee, nee. Nou, uh, we zullen het zien. In duitsland is ze al hard op weg. Ja. Ja. ja. Mooi. Uh, ik heb nog een beller. De laatste. Uh, Marieke. Dag Marieke. Hoi. Nou, wat is je vraag aan Theo van der Booggaard? Ik de Boog... heb een vraag nee. um, aan die meneer. Ja, Theo van der Boogaard heet hij. Ja, hoe hij kan verklaren... Ik heb er zelf uh, vier in de familie... hoe hij kan verklaren dat piepkleine kinderen... van drie, vier jaar... zo een concert van Mozart spelen... Uh, op een piano of prachtig kunnen zingen. Nou. Ik, ik zelf denk dat dat geen kanaatjes zijn van... maar wat dan ook... Maar ik ben verbijst. Er stond ja. van de week ook weer... een kind in de krant van vier jaar... Die, uh, dat zo'n ontiekelijk talent is. Ik bedoel, dat kun je een kind van vier jaar niet aanleren binnen vier jaar. Oké, okay, Theo. Dus dat moet aangeboren zijn. Nou. Ik denk zeker dat het aangeboren is. Het grootste talent dat mij bekend is... is de winnaar van Concours Rennes Elisabeth 1982. Dit is Jean-Pierre Wallonda. En die was op zijn derde... Uh, hoorde die een Beethoven sonate uh, op de plaat of CD? En hij liep naar de vleugel en speelde dat helemaal na. Dus dat is een, een, een soort van intelligentie, waar helemaal niemand enig snar is van begrijpt. Dus één groot raadsel uh, hoe dat kan. In Nederland hebben we dat gehad met, uh, met uh, Emmy Verheij. Dat was ook iemand die absoluut helemaal geniaal briljant was. Ja. Ja. Op jonge leeftijd al. Ja. En het is niet zo... Kijk, Emmy Vrij, die, die, die speelt nog steeds. Die gaat ja. nu zelfs met Joep van het Hek de, ja. de theater. In. Maar uh, niet alle uh, van die wondekinderen... die blijven dat doen, hè? Of wel? Sterker nog, de echte wondekinderen... maken met geen goede carrières. Hoe komt dat dan? Ja, die Wolonda... Die, die, die, die, die, die Ik weet niet of hij in een gesticht uh -huh. zit... maar dat was iemand die was echt uh, niet goed bij zijn hoofd was. En... Um, ja, dan, dat is zo'n ontzettend klein van, afgrondgebied van intelligentie. Mm -hmm. Terwijl je carrière moet maken, dan moet je, dan moet je nog over twintig andere eh, eigenschappen beschikken. Dat is het. Mag ik nog wat zeggen? Ja? Ik heb een neef. En die, die is concertpianist. En die, die, die, die is echt zo ontdekkelijk goed. Die man is, uh, die is ook chirurg. In het ziekenhuis in Groningen. Die begon met zijn achtste jaar al prachtig. Zijn vader was concertpianist. Die man is zeer goed bij zijn hoofd. En ja. ik, ik, uh, ik heb een broer die, die uh, vanaf klein van. vaan. Uh, een muzikaal talent had. Ik heb nog een neef die is opera zanger. Ja. Ik heb een tante is opera zangeres. Een en die zijn allemaal... Ja. ontzettend goed bij hun hoofd. Ja. Nee, dus, maar, maar, maar het zit gewoon in hun geen op een, een of andere manier. Ja, ja dat kan. Ja, kan ik zeker. je ja. uh, dankj Dankjewel Marike. Ja, we, ik, ik kijk even naar de klok. We moeten er uh, zo langzamerhand een eind aan maken. En we willen nog uh, zo meteen een hele mooie Soebert laten horen. Ik ga eerst eventjes het antwoordapparaat inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Heilco, jij hebt morgen te gast Don Duins. Hij heeft een nieuwe voorstelling geschreven voor het Rood Theater. Een familievoorstelling. Verrassend vond ik dat je Sanne Wallis de Vries als moeder had gecast. Wij kennen haar eigenlijk niet als actrice. En ik vroeg me af of ze hem al tot wanhoop heeft gedreven. Dank je wel voor deze... Nee, sorry. Hij moet het... Nee. Ik doe het even overnieuw zometeen. Uh, maar goed, in ieder geval, ik hoop dat je een leuk gesprek met haar hebt. En um, wij uh, gaan in nu, in ieder geval, de, de, de Theo van de Booghart afmaken. Ik ben helemaal uit. Het komt, ik zit zo in die muziek. Ik moet op ja. een of andere manier helemaal omschakelen met het, uh, naar het theater. Het antwoordapparaat. Goed, ja. uh, naar het antwoordapparaat. We gaan nog uh, eruit met de Nacht van Schubert. Hè? Ja. Kun je dat nog even heel kort uh, toelichten? Je hebt nog ongeveer een uh, drie kwart minuut. Nou. Um, uh, dit is een uh, zanger, Werner Gura. Hij heeft overigens ook voor deze opname heeft hij, um, alle internationale prijzen gekregen. Mm. Um, wat ik heel erg leuk vind. Ik heb. Hij zit bij mijn kantoor, maar mm. ik heb heel weinig contact met hem. Mijn collega Helga die werkt al 25 jaar voor hem ja. eigenlijk wereldwijd. En het is een stem. Het is zo gecultureerd en zo mooi. Ik vind dit een van de alle, allerbeste liedzangers die op dit moment uh, op het podium staan. Ik heb hem dan ook al twee keer ja. een beurt gegeven bij uh, grote zangers. Ja. En uh, dit is een stem... Het is zo muzikaal en zo intelligent. en Hij is nu 50 jaar, hij is al 20 jaar daarmee bezig. Ja. Dat, het, uh, dat komt allemaal samen in, okay. in zo'n lied. Dank je wel. Uh, Theo van de Boogaard. Ja, uh, het heet Goetennacht. Ja, nacht En daar gaan we uh, u ook uh, de nacht mee insturen. Goedenacht van Schubert. Dank je wel, Theo. Dank ook. Vriend Und zieh ich wieder aus. Ihr Mal war mir gewohnt mit manchen Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe. Die Mutter kam. True, the way in Schnee. Nun is the way so true, the